OS-nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Mensen die bij de huldiging van Oranje in Amsterdam over de schreef gaan, worden meteen aangepakt. Het Openbaar Ministerie heeft een lik-op-stuk-beleid aangekondigd voor alle strafbare feiten die dinsdag tijdens de feestelijkheden worden begaan. Dat betekent dat overtreders één waarschuwing krijgen. En als ze daaraan geen gehoor geven, dan moeten ze meteen mee naar het politiebureau. Daar mogen ze pas weer weg als ze een boete hebben betaald of een taakstraf hebben gekregen. Voor de zwaardere feiten wordt snelrecht toegepast. Verdachten staan dan binnen een paar dagen voor de rechter. De maffia is een beroemd kratermeer in de provincie Napels kwijt. Het was volgens maffiabestrijders in bezit van een stroomman van de casalesi clan en nu is het onteigend. Het meer wordt in hoofdzaak gebruikt door watersporters. Het Lago d'Averno met zijn tempels en diepe grotten vormde voor de Romeinse dichter Vergilius en Italiaanse schrijvers als Dante de toegang tot de onderwereld. De Italiaanse justitie maakt niet alleen jacht op maffialeden, maar wil de georganiseerde misdaad ook steeds vaker treffen door het in beslag nemen van huizen, hotels, auto's en andere bezittingen. Nederland is gestegen naar de tweede plaats van tomatenexporteurs. De Nederlandse tuinders verkochten vorig jaar 4% meer dan in 2008. En ze passeerden daarmee hun Spaanse collega's. Er werden bijna een miljard tomaten geëxporteerd. De verse Nederlandse waar gaat vooral naar Duitsland en Groot-Brittannië. De nummer 1 van de wereld blijft Mexico, dat veel uitvoert naar de Verenigde Staten. De grootste tomatenimporteur ter wereld. De voorzitter van voetbalclub Inter Milan, Moratti, is door de Italiaanse voetbalbond voor drie maanden geschorst. Hij kreeg de straf omdat hij met zijn collega Pregiosi van voetbalclub Genoa sprak over transfers. Dat mocht niet, omdat Pregiosi Genoa helemaal niet mag vertegenwoordigen. Die heeft zelf al een schorsing van vijf jaar aan zijn broek vanwege financiële malversaties. Het weer warm en zonnig bij maximaal 34 graden. Aan het eind van de middag en vanavond stevige regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Ook morgen warm, maar dan minder heftige buien dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Nu nummer is al veel gecoverd, maar ik vind dit toch wel de leukste uitvoering. Dit is ook de originele versie. Around, I was down all Kings I of Leon and You Somebody. Het lijkt net dat ik een vuur op de achtergrond het hoorde. Nou, dat zou best kunnen. Morgen is het die finale, hè? Dus dat zou best kunnen. Ja, het kan best wel kunnen. Hartelijk welkom bij alweer een, de zoveelste uitzending van Entertainment for You hier op CFM. Ja, Zo we antwoord. houden het niet meer bij, hè? Nee, de streepjes zijn een beetje weggevaagd. Nou, ik ga het wel opnieuw bijhouden, het komt allemaal goed. In ieder geval alweer de, een lekkere zomerse uit, aflevering van Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Wat Zeker een week, weten. wat een week, wat een week. Rudy, hoe was jouw week? <laughs> nou jij ja, zegt wat een week, wat een week, wat een week. Het enige wat ik heb meegemaakt is uh, Uruguay Nederland. nederland -Uruquay. Ja. En toen, uh, nou, er was toch een feest, ik woon in Haarlem en ik ging naar de Grote Markt. Ja. Nou, druk, druk. Ik weet niet uh, of je dat beeld kent. Dat is een uh, de man met de uh, stempel. Ja. Ik weet niet, ik kom niet even op zijn een beetje naam. Beetje groenig is hij, hè? Hij is, uh, staat... Uh, Wat zeg je, Roy? Laurens Jan koster. Dat is hem, ja. Hij weet ook echt alles. Ja, ja, maar daar ben ik heel blij mee. We daar hebben we Roy Holman in de house. <claps> Maar... Um, <laughs> Het was een man die, ging, die klom op dat beeld... ...en heeft een Nederlandse vlag heeft hij om zijn hand uh, gebonden. Oké. Okay. En ja, dat, is, dat vond ik wel erg geinig, weet je wel. Maar dat was een sfeer, joh. Iedereen juichen, springen. Het was ook een leuke sfeer, weet je wel. Maar ik denk ook niet dat het alleen in Haarlem was, hoor. Dat was nee, was hier ook uh, niet. in voor. Want uh, even kijken, op de nacht van... Uh, want dat was de, die wedstrijd was natuurlijk op 6 juli hè. Dinsdag hè? Ja, dinsdag 6 juli, 7 juli was ik jarig. Dus die nacht werd ik jarig. Werd ik 21. Dus ik ben, ik ben jarig geweest. Hoe mooi verjaardag kan je hebben? Ja, hoe mooi verjaardag kan je hebben? Nou, ik heb, die hele, nou, ik heb echt tot 2 uh, uur, 3 uur Er uh, zitten feesten. Die hele halte staat helemaal vol met mensen. Allemaal juichend, allemaal vrolijk. Ja. Uh, hier, nergens een negatieve sfeer hing er. Ja, later op de nacht las ik in de krant overal wel. Maar... Maar verder, het was gewoon één feest, gewoon één feest hier in het dorp, nou helemaal geweldig. En natuurlijk afgelopen zondag hebben mij de buurman, en, of bij ons natuurlijk, ja was er ook bij, Roy was er ook bij, ja. uh, het buurman en buurmanfeest op het uh, strand van Zandvoort, nou was ook een grandioos iets hè. was hartstikke leuk, we hadden natuurlijk veel mazzel met het weer hè, ja. dat is ideaal weer, net zoals, ja dat is eigenlijk net zoals nu, misschien iets koeler. Maar uh, ja, het was een geslaagd uh, evenement van Ja, maar kinderattracties van Kessel Live, Buckwheat, trot. Kessel was goed hoor. Ja, van so. Kessel was heel erg uh, strak gewoon. Ja. En nou, om niet te vergeten, ook DJ uh, Tetraode en. Uh... Oké. Okay. Die uh, optraden later. En uh, ja, het was gewoon één feest op het strand van Zandvoort. Uh, Bruxelles en Mango's vijf, waren vijf jaar buurman. En uh, dat wouden ze gewoon lekker groot vieren. En dat hebben ze gedaan. En ja, uh, ja zoals wel in de krant staat, volgend jaar komt het gewoon weer terug. Het buurman en buurmanfeest. Okay, hartstikke leuk. Ja, Wat okay, gaan ja. we doen in de uitzending? Nou, verder heb ik mijn operatie nog gehad natuurlijk. Oh ja, vertel. Uh, gisteren. Ja. Aan mijn been werd ben ik geopereerd. En, ja. uh, en uh, het was helemaal goed uh, gegaan. En uh, ja, een beetje rugpijn en zo. Nou, gelukkig kan, um, kan ik wel gewoon zitten. Dus daarom ben ik er gewoon. En uh, zo meteen ga ik gewoon lekker weer naar huis. En dan gaan je verder relaxen. relaxen want ja. alleen maar thuis zitten in die warmte is ook niks. Hier nee. heb je tenminste een aircootje. Maar ik ben blij dat je er bent. Ja, verder in de uitzending natuurlijk. Om niet te vergeten. Hè. De afgelopen week was er in de Medialand heel veel het verhaal natuurlijk over Holland's God Talent. Ja. Dat opera zangeres die, uh, ja, die toch niet helemaal zuiver zong eigenlijk. Als je het goed luisterde. Uh, die uh, een kort geding heeft aangespannen tegen Holland's God Talent. En uh, ja, G uh, Gordon uh, was daar heel erg uh, teleur over gesteld. En die zou dan uh, ons niemand minder dan Erik Diek heb, aanklagen. En wij hebben zometeen Erik Diecup in, in, in de uitzending. Ja. En Eric, we gaan gewoon vragen aan Erik of hij daar een beetje een reactie wil opgeven over haar natuurlijk. Uh, verder vragen want ook... Erik uit, is de manager, hè? Ja, vandaag. Erik uh, is de manager van Jacqueline. Zo heet die mevrouw. Ja. En uh, operazangeres. En uh, we gaan nog gewoon zo meteen alles vragen hoe nou echt het verhaal is. Uh, we zullen natuurlijk alleen Eriks verhaal horen. Gorno's verhaal kunnen we helaas nooit horen. Want die wil nooit uh, nee. meteen in de uitzending. Maar uh, dat komt helemaal goed, denk ik. En uh, verder uh, hebben wij, uh, ja, de grote verrassing van de show. Aan het einde van de show, kwart voor zeven, hebben we niemand minder dan... Uh, onze grote vriend Wesley. Wesley Klein in de uitzending ja. En Wesley is de winnaar van Popstars En we zijn al een tijdje bezig om hem in de uitzending te krijgen En we zijn blij dat we hem nu hebben Hij heeft een nieuwe CD uit ja. Ik uh, wou net gaan kopen in de musicstore En um, ja Hij was gewoon nog niet te koop Het album heet vandaag en morgen Oké okay. Vandaag en morgen was hij helaas niet verkoop. Dus hij zou het uh, niet dus vandaag te koop zijn. Maar misschien morgen of overmorgen. Okay. Maar hij is nee, hij al uitgekomen? Hij is uitgekomen vandaag. Ja. En hij zou vandaag ook te koop zijn bij music store. En helaas is dat niet zo. En uh, ja, ik vind het heel jammer. Want uh, ik denk dat er een beetje vertraging is door de warmte of zo. Ik weet het niet. Iedereen heeft nu, vertraging met dit weer. Ja, hè? we gaan wel even kijken of we hem ergens kunnen downloaden. Dan Kun, zullen we misschien sowieso eventjes een liedje draaien ervan. Ja. Komt helemaal goed. Hey, uh, maar dat later. Ja, in ieder geval... Uh, Nederland heeft uh, gewoon gewonnen. Morgen keire finale. U zouden er vast nog wel veel meer grappige nieuwtjes en leuke nieuwtjes horen... hier bij Entertainment View. Maar deze... ik blijf Onder deze... andere over Octopus Paal, hè? Ja. Maar dat, dat later meer. <laughs> ja. <laughs> dat is ook een faal, man. <laughs> ik uh, hoop dat ik dit keer niet gelijk heb. Maar in ieder geval... Um, over oranje gesproken. Er wordt steeds een liedje gemaakt, hè. Steeds voor elke wedstrijd uh, maakt een, een, een, een zanger. Wie zijn dat ook alweer? Nou ja, het, het origineel is van Jolanne Be Cool, featuring D-Cup. Ja. We No Speak Americano. Maar er is iemand die heeft. Um, ja, maakt een doel, parodie daarop. Ja, een doelpunt voor oranje heet dat niet. Dat is wel bekend. En ja, hij zal vast ook nog wel gehoord, uh, gedraaid zijn bij uh, onze grote vrienden, bij Maurice Mulder natuurlijk, bij de Muziek Boulevard. Maar ook bij. Uh, bij zijn op zaterdag, maar wij willen ook niet uitblijven natuurlijk. Maar in ieder geval, dit liedje, ja, het is gewoon heel leuk. Bij elke wedstrijd wordt deze paradie veranderd. En ik hoop dat ze de finale uh, halen ah, en dan, uh, Nou, ze de finale hebben ze al gehaald, uh, maar ja, de finale uh, ik bedoel, winnen. Winnen morgen. bedoel ik, ik haal, ja. dat bedoel ik, de finale winnen. En dan zou het waarschijnlijk zijn niet het doelpunt voor Oranje, maar finale. Of, hey, de finale. De wereldbeker voor Oranje. Ja, de wereldbeker voor Oranje. <lacht> maar nu is het toch even doelpunt voor Oranje. En uh, ja, ze moeten tegen Spanje spelen en daar gaat het liedje ook over, hè Rudy? Ja, we gaan nu even draaien. Dit is doelpunt voor. Oranje. Die Duitse mannschaft ligt daar alweer uit, ja. Dus onze buren gaan alweer naar huis, ja. We spelen de finale tegen Tim ja. Maar die beker gaat niet naar de Spaanse Costa's toe. Zij zijn bij heel goed luisteren ouwe. Als er oranje deel, ik maar één zou een oranje fikendeel op mijn stap op mijn boomboot zit, joh. De vrijd één keer hier, joh. Je vrijedt zijn bod eraf. Woonboten te go, woonboten te go. In hartje, Amsterdam. En voor iets minder mag het magado. Boomboten te go, woonboten te go. Verkoop ze nu, want na het dag zijn ze rijp voor de sloop. Doelpunt voor oranje. Deutschland. Schade, Schade, Duitsland. Alles is voorbij. Schade, Schade, Duitsland. daar. We spielen tegen Spanje. Het land van sint Erg jammer voor die man, want Oranje is een toer. Doelpijn voor Oranje maar.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 Van toen je wegliep, blijkbaar greep je weer eens naar de telefoon. En dit is alles wat ik zei: voor de zoveelste keer. Als je echt denkt dat je vechten wilt voor mij, voor de zoveelste keer. Wat mij betreft is dit nog niet voorbij. Voor de zoveelste keer, nee, het kan toch niet zo gaan al die tijd. Voor de zoveelste keer, Gelder. allebei te bang om te verliezen, te ver afgedwaald van onze kwetsbaarheid. En dat is waarom ik toen zei, voor de zoveelste keer, als je echt meent dat je vecht en voor mij, voor de zoveelste keer, wat mij betreft is dit nog niet voorbij. Voor de zoveelste keer, nee het kan toch niet zo gaan. Van de Bomen en voor de zoveelste keer hier bij Entertainment View op ZFM. En we hebben een leuk nieuwtje, want... Uh, nou ja, leuk. Nou heel leuk is het niet als je in India woont of betrokken bent daarbij. Maar wel een grappig nieuwtje voor ons dan. Zes fabrieksarbeiders in India zijn in een vat gevallen met tomatenzout. Dat nou, denk je, wat is daar nou heel erg? Gaan gewoon even douchen. Nou, is, het verhaal ligt anders. Ze hebben namelijk niet overleefd. Ze zijn dus overleden. Usha, een vrouwelijke medewerker, was bezig om uh, gefermenteerde groenten te verwijderen uit rode brui. Ze viel plotseling vanaf de ladder naar beneden het vat in. Vijf collega's probeerden haar te redden, maar raakten onwel door het gistingsproces. Ook zij verdronken in tomatensaus. In tomatensaus? Ja, in tomatensaus, hè. De sausfabriek in Talcatora is een eigendom van Akensha Food Products. De fabriekseigenaren zouden de me medewerkers als slaven behandelen. Uh, en de familie van de slachtoffers, ook wel logisch... ...eisen compensatie. <laughs> het wal, is toch wel... <laughs> maar je eigenlijk... ziet al hoe die... Hoe die, hoe die uh, ...ja, hoe, hoe, hoe die werksfeer daar is, weet je. Dat, dat is, al, is al niet normaal. Nee, dat... In dat... Nederland zou het bijvoorbeeld, dit bijvoorbeeld nooit gebeuren... ...omdat die veiligheidsmaatregelen gewoon uh, <laughs> veel hoger zijn. Huh? Ja. Maar ja, we gaan uh, verder... Met een nieuw nummer. Je kent vast wel a cappella van Kelly's. Ze heeft namelijk een nieuw nummer. En dat is deze. The 4th of July. Op CFM. We hebben natuurlijk de, altijd de nieuwste muziek hier bij ZFM. Helemaal bij Entertainment View. En dit is de nieuwste van Kelly's 4th of July. Ja, en u luistert nog steeds inderdaad naar Entertainment View hier op CFM Zandvoort. Vandaag doen we ook een klein beetje sport erbij. Want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, het WK-voetbal, wat we behandeld hebben. Uh, nou, toen de Frans zou ik uh, laten, denk ik. Uh, ja, <laughs> die zijn nu nog bezig, nog een 2,5 kilometer. En ik heb geen idee wie er nu vooraan staat. Maar dat okay. komt later. Maar in ieder geval, uh, ik zei dat later wel. Maar gewoon. En uh, Rudy pakt het meteen op. Helemaal goed, Rudy. Maar in ieder geval... Uh, we, he we hebben natuurlijk WK Voetbal, Tour de France. En we hebben nu ook natuurlijk de Haarlemse Honkbalweek. Yo. En Joh. Uh, ja, helaas, door de verbindingsproblemen kunnen we geen contact opnemen met de verslaggevers die daar staan. Maar we houden het wel een klein beetje bij, natuurlijk. Rudy, hoeveel staan we? Nederland zelfde staat tegen het Chinese tape nog steeds 0-0. Ah. Nou, Het komt denk ik wel helemaal goed, maar in ieder geval aankomende week houden we natuurlijk bij CFM Zandvoort de Honkbalweek helemaal in de gaten. Uh, alle Nederlandse wedstrijd is live verslag en daar zijn we heel erg blij mee. En uh, ja, op www.zfmzandvoort.nl vindt u daar veel meer informatie over over de Haarlemse Honkbalweek. Uh, ja, en Nog een klein nieuwtje over de WK-voetbal, grappig nieuwtje ook, uh, ook een nou, beetje. Je kent vast wel uh, Octopus Paul. Ja, Die wil ik eigenlijk niet meer kennen. Die, dat is een uh, octopus in de Duitse dierentuin en die voorspelt... Uh, er waren eerst de Duits, dus het wedstrijd van het Duitse team. Die voorspelt wie er ging winnen. Ja. En tot nu toe had hij alle wedstrijden goed van het Duitse team. Die heeft nu ook de finale voorspeld. Nederland-Spanje. En hij is er voor Spanje, uh, heeft hij nu gekozen. Het, het, het punt is... Uh, die octopus die wordt dus... Ja, er zitten twee bakken met mosselen. Ja. En die octopus is redelijk slim. Dus hij gaat hem proberen die mossel te pakken. En die is dus in de bak met de Spaanse mossel. Die heeft hij gepakt. Maar... Nu, heeft, uh, nu is hij dus bedreigd. Meestal worden mensen bedreigd. Door die, dus die uit Spanje Nou, komt. dat komt nu. Het uh, dier heeft een extra beveiliging gekregen... omdat veel oh. Duitsers... omdat de uh, Duitsers dat had verloren van Spanje... hun woede over de verloren halffinale botvieren op de Inkvis... Ook ontving het Duitse sea life dreigmails en brieven. Onze oostenburen nemen het orakel Paul kwalijk dat hij van tevoren had voorspeld dat Spanje tegen het Duitse team uh, zou verslaan. Tot nu toe lieten de verzorgers Paul steeds kiezen uit twee bakjes met mosselen voorzien van de vlag van Duitsland en de tegenstander van Duitsland. Elke keer had het zeedier bij het rechte eind. We schrikken van de berichten en we hebben aangeboden om hem hierheen te halen. Maar als hij een slechte voorspelling doet voor Nederland, moet hij weer terug. Zo grap de uh, live voor voorwoordster van Sea Life in Nederland. Ja, Sea Life is uh, in, uh, ook een kustplaats in Den Haag. Uh, Zou best kunnen, ik weet het niet. Scheveningen, ja. Scheveningen, ja. Dat sea Life is, is een Scheveningen. Ja. En, uh, ja. Nou, we zullen wat, morgen wel wat zien. Dan moeten we met dat beest in Nederland ja, toch? Als hij hoor. al maar voor Spanje kiest. Weg mee, toch? Weg mee, man. <laughs> maken lekkere. Stel dan weer. Jonge, jonge, jonge. In ieder geval, u luistert nog steeds naar Entertainment View. Waar ook heel veel WK-hits worden gedraaid vandaag, natuurlijk. Want wij hopen, natuurlijk, wel dat uh, Nederland gaat winnen morgen. En dat we gewoon. Ja, dat uh, de woonboten mogen gaan zinken, omdat er heel veel uh, Hollandse supporters uh, op de gracht uh, staan bij de woonboten. Maar, je, heb je dat gehoord op het nieuws allemaal, hoe bang die mensen allemaal zijn? Vind je het heel gek? <laughs> nee, <coughs> echt niet. Je zou maar een woonboot hebben en, nou ja... Dat wil je gewoon niet. Nee, ik, maar het, dit jaar uh, dit keer als ze winnen. <coughs> en als die uh, er komt, dan uh, krijgen ze heel veel beveiliging bij die woonboot. Ze ja, worden helemaal afgeschermd door, uh, door grote hekken en zo. Dat moet helemaal goed komen. Ze, denk, verwachten, uh, ze verwachten volgens mij iets van 4 miljoen mensen ofzo. Ja, dat, dat is gek huis. Ik ga er ook heen hoor. Als, het ja, heen, tuurlijk. als ik hersteld ben, dan ga ik erheen. Ja. Als ik niet hersteld ben, kan het gewoon niet. Nee, En ik ook. Uh, ja, we gaan het gewoon allemaal zien. Ja. Dus, Hartstikke goed In ieder geval, nog steeds entertainment voor u Wij draaien de WK uit 2010 voor u natuurlijk Eigenlijk is dit wel een heel oudje hè? Dit is wel een oudje maar Hij, hij is, is er niet meer en Maar we hebben het over André Hazes natuurlijk We houden van oranje Dat houden wij ook Hier op van antwoord Wacht even hoor nee, maar... Dat is FIFA Hollandia Welk nummer was het? <laughs> nummer 2 oh. We houden van voorbereiding van he? hey. Ja helemaal Nee, maakt helemaal niet uit wij houden van Oranje de echte klassieker van alle WK's. Der wk -heids. Dit is Andere Hazes. En wij hopen morgen op een goede uitkomst. Samen zijn we sterk. Eendracht maakt machtig. Hoe een klein land groot kan zijn.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 nummer dit, hè? Z swingend, hè? Vooral deze tijd. DJ Parla tijden. hier op CFM Zandvoort. Liberté. Het is echt zo'n feestnummer. Bij het de, bij de, de eind van uh, de talenten in Danzee toen de tijd ja. hadden we dit plaat ook gedraaid aan het eind. Die hele dak. De hele dak ging er vanaf. Ja, vind je het gek? Binnenkort, hè, komt de singeltrangers uit van... Uh, van uh, onze grote vriend Robin, die de uh, talent heeft gewonnen. Oh, oké, okay. oh, leuk. Maar, uh, hij, Krijgen hij wij de primeur? Even, maar... Natuurlijk, natuurlijk. Dat komt Kijk. helemaal goed. Uh, de productie wordt gemaakt bij Erik Diekep, Die we zo meteen in de uitzending hebben. Dus dat komt ook helemaal goed. Ja. Uh, maar voordat we naar dat interview gaan met Eric Diekap, uh, wil ik uh, toch even de videoclip horen. Waar vooral het interview, denk ik, over gaat zo. Meteen. Ja, het gaat uh, uh, vooral over Jacqueline, heet ze. Mm. En uh, zij meegaan met Hollands Car Talent, hè? Dat klopt. En uh, Jacqueline heeft meegedaan aan Holland School Talent. Uh, is de eerste voorronde natuurlijk doorgegaan. Daarna was ze op de tv-voorronde. En daar werd ze gewoon flink uitgehuweld en uitgelachen. Ja. Omdat ze eigenlijk toch een goede auditie neerzetten. Of ze nou slecht zingt of niet. Of dat ze verkeerde tonen kiest. Daar wil ik me nog even tussen laten We gaan het zometeen gewoon vragen aan Erik Dikap. En oordeel zelf. Want wij hebben hier het, uh, het, het nummer van haar. En het ja. heet Flame. Dus oordeel even zelf. En zometeen Erik Dikap aan de telefoon. Dat is uh, de Jacqueline, die heeft meegenomen met, uh, met Hollands Kartellen dus. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een swingend nummer. Wat ja, vind ik jij ook, Erik? Ik, uh, ja, ik, ik vind het een van de allerbeste liedjes die ik de afgelopen vijf jaar gemaakt heb. <laughs> Alleen ja, ik heb heel veel uh, tegenstanders uh, uh, daarin. Maar ja. dat maakt het misschien juist wel spannend om het dan op te nemen voor zo'n uh, zo liedje. Jazeker, want jij bent manager van uh, Jacqueline toch? Ja, manager uh, van Jacqueline. Schrijver van dit liedje ook, producent van dit liedje. En eigenlijk de grote ontdekker van Jacqueline. Nou, dat is uh, heel erg uh, leuk. Maar uh, vooral jammer die tegenstanders, hè? Want uh, Gordon schreef al, al, liet al in de Telegraaf in een interview weten dat hij uh, eventuele uh, um, ja, aanklachten gaat doen tegen smaat, hè? Klopt dat? Nou ja, dat heeft hij al overal geroepen, maar vervolgens doet hij niks. Dat is wel heel jammer. Ja, ja. ja. ja wat, een, wat een gedoe, hè? Ja, ja voor, voor, de, kijk, voor de aandacht voor de plaat is het wel goed. Ja. Dat er zo af en toe zo'n klein relletjes, weet je wel, dat kan geen kwaad. Uh, en uh, ik heb hele discussie gehad op mijn hives, met mensen die allemaal elkaar maar na gingen praten van ja, maar die, uh, dat, dat liedje, die Flame, dat, dat zingt die zang ja, is heel vals. Ja. Nou geloof me, er is echt geen ene noot, dat hele plaatje is vals. Het is allemaal perfect zuiver gez gezongen en zuiver opgenomen. Je kunt alleen zeggen van ja, ik hou niet van een sopraanstem. Ja, dat kan. Daar ja. kan je wel van houden, kan je niet van houden. Ik vind het zelf erg mooi. Ik hou van deze plaat. En de, nou, ik zit in de auto onderweg en ik zit naar te luisteren hoe jullie hem dan draaien weer. Ja, dat klinkt echt gek. Ja, dat, dat is zeker. Ook een mooie videoclip uh, trouwens. Ja, oh, dankjewel, dankjewel. Die heb ik ook gemaakt. Ja, ja dat, dat, uh, dat is natuurlijk uh, altijd te zien natuurlijk, uh, van, vanaf het, uh, ja, het, uh, het deuntje natuurlijk, hè, van clip en klaar. Ja, ja, exact. maar hoe gaat het met het productiebedrijf verder? Met qua liedjes opnemen, videoclips maken. Je hebt natuurlijk ook van J.J. Bauer de videoclip gemaakt. Ja, het liedje ook trouwens. Het ja. liedje ook. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat het met alles? Ja, dat, is, dat is op zich wel uh, leuk. Misschien ook wel leuk om te vertellen. Als jullie ook, ook artiesten spreken of zo, uh, laat het aan ze weten. Ik, ik, wat ik heel regelmatig verkoop is het 5000 euro plan. Ja. En in het 50000-plan, daar zit alles in. Zo zorg ik voor een liedje, ik zorg dat het mooi opgenomen wordt, ik maak een mooie videoclip, ik zorg voor een clippenplaaraflevering, ik zorg voor singeltjes, ik zorg voor een promotie, voor een plugger in Hilversum. Eigenlijk alles wat je als artiest nodig hebt om een plaatje uit te brengen, zorg ik dan voor. En helemaal in de stijl die jij wil. Dus het kan een clubplaat worden met een opera stem, zoals Sakelien nou gedaan heeft, ja. maar het kan ook een reggae-liedje in Nederlandstalig, zoals beetje ja. Bauer gedaan heeft. Dat kan allemaal. Dat is een heel, een heel leuk plan, want er zijn behoorlijk veel beginnende artiesten die graag een stapje hoger willen zijn. Hè? Um, ja, dat, dat is gewoon een super plan. Heb je al veel van dat soort klanten, om het zo maar te noemen? Ja, ik heb al gemiddeld zo uh, uh, vijf per jaar. Vijf per jaar. En, en, ik, en ik zou er eigenlijk wel iedere maand eentje kunnen doen. Dus op zich zou er nog zeven per jaar bij mogen. Nou, in ieder geval hopelijk... Uh, ja, als mensen zo'n uh, plan uh, willen, waar kunnen ze dan terecht? Ja, laat ze gewoon even met mij bellen of met mij mailen. Als ze mij, uh, mij opzoeken op internet, vinden ze me wel. Gewoon Erik in tikken. Ja, dan vind je gewoon mijn telefoon en maar dan vind ja. je mijn e-mailadres. Uh, ja, lijkt me leuk om, uh, om dat voor, ja, voor zoveel mogelijk mensen te doen. En liefst allemaal verschillende stijlen. Dus of je nou een Frans bouwenliedje wil, of dat je een, een hip-hop plaat wil, of een house plaat, of een... Maakt niet uit. Hoe meer verschillende stijlen, R&B, hoe leuker ik het vind. Ik haal altijd andere mensen erbij die er heel veel verstand van hebben. Ja. Dus ik zorg ervoor dat die plaat echt goed geproduceerd wordt. Maar dan vind ik het leuk dat, dat er zoveel mogelijk verschillende stijlen ja, onder mijn parapluutjes zitten. Zeg. Maar dat vind ik alleen maar leuk. Erik, je maakt ook eigen muziek. Uh, er zit er nog wat nieuws uit, aan te komen? Ja, ik maak altijd minimaal één keer per jaar maak ik een singeltje met een videoclip. De afgelopen jaar was het zeg puur met hobbelen. Ja. Uh, een feestplaatje En ik denk dat ik dat uh, aanstaande carnaval uh, Weer doe, dat ik weer een feestplaatje maak Met een leuk videoclipje erbij Dus dat gaat uh, helemaal Goed komen um, Ja, We gaan hem uh, gewoon eventjes uh, We gaan een, li een liedje van jou uh, even draaien Ik denk dat het uh, wel heel erg leuk is Om eventjes laatje gaan te draaien Leuk, oké okay. En uh, We willen je heel erg uh, bedanken voor je tijd En uh, als, er, als er weer uh, Als er weer wat uh, nieuws is Dan uh, horen we je gewoon weer snel weer en ja? je hebt succes met de uitzending, hè. Oké, okay, Dank dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Hoi. Oeh, oeh, ah, ah, ik lijkt wel niet wijs. Ik wil jou tegen elke prijs. Hey, hey, oh, als jij mij ziet, heb jij dat dan niet? Laat je gaan, voel je vrij, leef gewoon met mij je leven. Laat je gaan, blijf bij mij. Ik wil jou echt nooit meer kwijt. ...dan krijgen die naast het veel te overloon en lekker werk voor jou. Ja, ja, Applaus voor Daisy en de zingende arbeiders! Ja. moet hebben het opnieuw een goud Ik heb het van hun geleerd. Ik ben Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Ik voel je vrij, leef gewoon het mij je leven, laat je gaan. Ik vind de clip ook ik de moeite waard om even te kijken Wel ja, leuk is een hele speciale ik. clip. Allemaal bekende artiesten André Pronk, wie kom je allemaal tegen ja, Rob Stenders uh, bij Kik zelfs ja. Hartstikke leuk En uh, om uh, ook niet te vergeten Huub van de natuurlijk. Huub, ja. En uh, wie zagen we nog meer uh, Joop van Tellingen dus dat, uh, ja, hij, uh, hij kent heel veel mensen Hij doet ook uh, best wel grote producties ook. En uh, ja, Zoals uh, zij uh, Heeft hij ook gedaan ja, een geweldige ja. zangeres. Angela, Angela. Angela uit uh, Duitsland. Helemaal geweldige zangeres. <coughs> maar, uh, ja, ja, dat is onze nou, eigen maar, mening toch? Nou, maar iedereen ik, je hoeft ik, niet ik, altijd alles souvenirs. Ik, ik, ik vind het wel. Angela heeft het, uh, doet het gewoon leuk. Uh, zo, ja, ik zeg het gewoon eerlijk. Angela heeft wel iets, iets, iets leuks. Het is een vrouw die heel graag zangeres wil zijn. Oké, okay, misschien ziet ze er niet uit als een zangeres. Maar Angela is echt een, een iemand die hard werkt voor een plaatje uit te brengen. En dit is haar eerste single. En nee. dat zie je ook, dat het een eerste André single Pong is. André Prong ziet er ook niet uit als zanger. Maar is nee, toch maar een maar van de beste zangers singen. ter Nederland. Zij kan zingen. Oké, okay, genoeg niet. over Angela. Ja, wow, bon. Ik maak maar een grapje. Ja, maar... Hey, even over de okay. honkbalweek. Nederland-Chinese ja. tape. We zitten aan de achtste inning. En de tussenstand is nog steeds 0-0. Nul. Nul. Ja, 0-0. Nul -nul, helaas Achtte geen inning, verslaggeving op, het, uh, nee. op, uh, op de. Ook op het honkbalveld. Maar, ja. ach, morgen waarschijnlijk wel weer. En dan de hele week honkbalweek op CFM Zandvoort. Ja, dat komt wel Wij helemaal houden goed. u op de hoogte bij CFM. Blijf lekker luisteren. Dit is nog steeds entertainment voor u En tot na het nieuws. hoort u lekkere muziek hier op CFM Zandvoort. Ja, dit is John Legend, PDA. We just don't care. Let's go to the car. I'll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 22 jaar geleden stond ik daar Met mijn vrienden langs de gracht Te juichen en te zwaaien naar het oranje team van toen Sprong de gracht in met een biertje, want we waren kampioen Ja, ben ik wat ouder, maar sta nog even fanatie. Achter de jongens van Oranje, net als toen, gooi de gracht Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op...